Aangezien de directie van EBC besloten heeft alle belangrijke berichten met betrekking tot de situatie in ons land onmiddellijk om te roepen, zal zij voor de verdere duur van vanavond afwijken van het systeem waarbij om het uur een nieuwsuitzending wordt verzorgd. Dat was het nieuws. De heren beleg EBC uit dat alles wat er staat schema, maar ja, het zijn dingen die bij komen kijken. Met de belegdens maar uit het van lees van meer man, pide pot den sanioen, de wacht die mannen, stv's, ook, toe SNA na forma na EBC na SRS na radicaal en na podasma en de wansta kasten na people na serebelig EBC moest ik ook bekeren nu tap medio werken kan je oplossing coördatorie essentie dan oh juigjuig happen als na na is pa wat en dan af met klok zodra maar politie van Irmans tagbakasibio nou maar van Irmans tagbakasibio voor de tapastratie, na alim voor asandig, mormak legde de maa voor awrokko kan awrokko. Na so de beleg ABC ad. Wa benieuwd. In de futier bakan na vanmier man. Ticket cool for de monday night. Tomorrow 6 o'clock. Je winkritap de en saak. Tap de en hier is kinder. Ik ga nog wel na next naapen. Mare ko tabba alas magwa. Oso. Skoranabada vanmier. Maar next naapen. Voor loppen keseevo afwakten. Voor loppen saap. Sana de verder ontweke leang na vanmier. Ma ina toodisi voor de actie Voor de ma